uur. Het LOS Journaal. Gert Kluk. De Europese economie is in het laatste kwartaal van 2011 met 0,3% gekrompen ten opzichte van het derde kwartaal. In alle 27 lidstaten van de Europese Unie krompt de economie. Over het hele jaar was er nog wel sprake van groei, maar die was wel lager dan in 2010. De krimp in het laatste kwartaal kwam onder meer doordat de consumenten minder geld uitgaven en de export terugliep. Premier Rutte vindt dat een weergave in NRC Handelsblad... van zijn gesprek met voorzitter Schulz van het Europarlement niet klopt. Rutte praatte vorige week met Schulz over het PVV-meldpunt... waar mensen kunnen klagen over overlast door midden- en oost-Europeanen. Volgens NRC Handelsblad zei Schulz dat Rutte in het gesprek... afstand heeft genomen van het meldpunt. Maar de premier bestrijdt die weergave. Ik heb daar binnenskamers hetzelfde gezegd als buitenskamers. Namelijk dat wij eh, voorstander zijn van Oost-Europese migratie... maar ook de ogen open hebben voor de uh, gevolgen daarvan, zowel positief als ook negatief... dat we die onder ogen moeten zien. En ten tweede dat uh, de website niet van de Nederlandse regering afkomstig is. Op de vraag van de oppositie of de premier daarmee Schulz beschuldigt van liegen... antwoordde Rutte dat hij zijn eigen woorden kiest. Zes grote landen en Iran beginnen nieuwe gesprekken over het Iraanse atoomprogramma. Wanneer de gesprekken met de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk... Groot-Brittannië en Duitsland plaatsvinden is niet bekend. De spanning is de laatste tijd flink opgelopen. Zo speelt Israël een militaire aanval... om te voorkomen dat Iran een kernwapen krijgt. Eerder vandaag werd bekend dat de Iraanse regering bereid is... om VN-inspecteurs toegang te geven tot een geheim militair complex. Nissan wil een deel van het noodleidende Netcar overnemen. Dat zegt de Europees directeur van Nissan in een gesprek met de NOS. Volgens hem is de moderne fabriek in Born bij uitstek geschikt om onderdelen voor Nissan te produceren. Hij ziet niets in een volledige overname. Ik denk dat de kansen liggen voor een, een, een opsplitsing en daar een, een deelfabriek van te maken voor derden. Als een fabriek zoals het was, denk ik dat er heel weinig kansen zijn. Er is overcapaciteit in Europa, dus niemand zit op een autofabriek daarbij te wachten. Maar er zit wel heel veel kennis en heel veel competentie in de Bornse fabriek. Vanuit Borsel is een kerntransport per trein vertrokken naar Frankrijk. Er worden splijtstofstaven vervoerd naar Cap La Hague in de punt van Normandië. Normandië. Het vertrek van de trein is geheim gehouden... om te voorkomen dat er actievoerders tegen kernenergie op af zouden komen. Rond het transport is veel politie op de been om de spoorwegovergangen te bewaken. Bij een vorig transport van nucleair materiaal werd actie gevoerd door Greenpeace. Daarbij werd een Greenpeace-medewerker opgepakt... omdat hij een kuil had gegraven bij de rails. Het weer, stapelwolken en zon. Het is 9 graden, er staat weinig wind. Morgen vanuit het noordwesten neerslag en vooral smiddags gaat het stevig regenen. De temperatuur loopt het een van 7 graden in het noorden tot 9 in het zuiden. Donderdag enkele buien, daarna meest droog en wisselend bewolkt. maximaal rond 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Afrit Rotterdam Centrum, 3 kilometer op de Parallelbaan. Tijdje waren daar twee rijstroken dicht. Op de A29 Bergen op Zoom-Rotterdam bij de Heineendorstunnel 4 kilometer is daar wateroverlast. Bij de Heineendorstunnel zijn nu twee rijstroken dicht. Het vrachtverkeer mag voorlopig in beide richtingen niet door die tunnel. Dat heeft te maken met de afsluiting van het water, waardoor de bij een kalamiteit niet geblust kan worden. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden via Zevenbergen en Breda was eerder vanmiddag een aanrijding tussen twee vrachtwagens op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijzoord en staat 9 kilometer zijn daar twee rijstroken dicht. Dat duurt volgens Rijkswaterstaat nog tot half zes. Verkeer richting Nijmegen-Den Bos kan het beste omrijden via Arnhem.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 Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Perscentrum Nieuwsport.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 Villa VPRO voor één week Radio Nieuwsport. Dat kan één keer en Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Vanuit, u hoorde het al, perscentrum Nieuwsport in Den Haag. Waar het tijd is voor ons eigen politieke vragenuurtje. Met vandaag Wouter van Schermburg, hartelijk welkom. Vijftien jaar lang het gezicht van Den Haag vandaag. Nu leid je nog één keer in de maand een politiek café... en treedt ja. her en der op als gespreksleider, debatleider en dergelijke. Ja. Volgt het in elk geval allemaal nog wel heel goed, toch? Ja, ik volg het allemaal uh, zo goed mogelijk. Oh. Okay. Ja. Frits Wester, collega van RTL, politiek verslaggever, hartelijk welkom. En Thijs Niemandsverdriet. politiek verslaggever van Nu Nog van Nederland... Ja, en per 1 april van NRC Handelsblad. Handelsblad. Okay. Ja. Frits ja. Wester, uh, we beginnen met jou. Jij maakt je kwaad over de burgemeester van Hulst. Ja, dat klopt. Um, Vertel. Nou, deze burgemeester, Jan Frans van Hulst, een uh, CDA-burgemeester daar... die heeft een uh, tweet gestuurd gisteren. Uh, er waren drie overvallen in Zeeland op Chinese restaurants. en De man dacht grappig te zijn en die heeft een tweet gestuurd... waarbij hij alle R voor L heeft vervangen. Nou, je kent het wel ongeveer. Maar ja, dat is dom. Dat hoor je als burgemeester niet te doen. Maar wat me het wat met meest ergert uh, is het feit dat uh, hij zijn woordvoerder dan uh, laat zeggen... ja, de burgemeester heeft dat, niet, heeft dat gedaan als privépersoon. Is en iedereen daar zo over, hoe kom, hoe, hoe is iedereen zo over hem heen gevallen, kranten ja, er vol ja, van? Want ze, hoe kom ze, jij, uh, terwijl jij bezig bent met minister Jan Kees de Jager... over de ondergang van Nederland en de euro, komt ineens hulst in jouw ja, hoofd Ja, ik zag dat op de ANP voorbij komen... en de commissaris van de Koordien daar, Kalle Peijs, die, uh, ja, die vond het ook uh, allemaal ongepast... Maar waar het mij vooral om gaat, als iemand zo'n fout maakt, dan het excuus van ik heb dat gedaan als privépersoon. En als politicus, benoemd of gekozen, natuurlijk je bent ook privépersoon, dan gaat het over je postzeggenverzameling of je sigarenbandjes, dat maakt niet uit. Maar in publieke uitingen ben je geen privépersoon, nooit niet. En het zou deze man gesierd hebben als hij zich ook dan gewoon verantwoord had en een excuus had aangeboden, dat wil hij niet eens. En dan heb ik zoiets van uh, zo laag, zo min, zo klein. Uh, deze Opstappen. Opstappen en in ieder geval nooit meer her- of benoemen. Wegwezen. Welke? Nou, weet je, ik vind het echt. Uh, ik heb zijn tweet gezien. Ja. Het is uh, te treurig om over te praten. Die man uh, zal nooit de prijs winnen voor uh, die de hyperrust. De die is van woord. Nederland is gewoon een sukkel. Maar om het dan meteen te roepen: van uh, aftreden zoals Frits toen. Nee, ja, aftreden. Maar man, gewoon niet meer benoemen. Laat, van, die, man, maar... laat die man gewoon uh, ja. daar lekker zitten. En, en misschien doet hij wel heel veel goede dingen verder voor het dorp. Behalve voor de Chinese restaurants. En, ja. ja, maar ik vind Ach. het kleine hier verschuilend in Maar weet je, ja. Frits, er zijn zoveel andere dingen aan de gang. En we kunnen constateren dat hij de sukkel van de burgemeester is. Er is geen gevoel voor humor is en dan graag over tot de orde van de dag. Ja, wel, wel maar je kunt je verder... Maar welke, je kunt je toch over drie, vier, vijf, zes verschillende dingen... tegelijkertijd kwaad maken. <lacht> uh, drie is mijn max. <lacht> Thijs, een principiële idee hierover? Nou, ik vond het wel een ontzettende leuke grap uh, van de burgemeester. Nee, uh, ja. <lacht> um, Dank je wel, Thijs. <lacht> nee, <Thuis. lacht> nee uh, ik... ik... Wat me vooral opvalt is dat die burgemeester, wat Frits ook al een beetje zegt, een merkwaardige denkfout maakt. Dat er dus blijkbaar een privé-burgemeester is en een... Hij uh, is geen denkfout, en hij een, struiter, en een, en een publieke burgemeester. Ja, yes. Het getuigt ook van een soort van onhandigheid in omgaan met een media als Twitter. We... Op Twitter ben je niet privé, ben je de publieke hebben persoon. Hebben we dat niet eens eerder meegemaakt met een bewindspersoon? Die zei, ik, ik weet niet meer wie. Nee, me we, we hebben meegemaakt met, uh, uh, Gerda, het meegemaakt met Gerda. Dat was Kamerlid, ik weet niet precies haar achternaam. Was Korpschef, nee. nee Corpchef, Corpchef. Oh ja, ja, ja die uh, ook een verkeerde Twitter uit had gegooid. Ja. Ze dacht... Uh, nee, ik bedoel, ik sta hier niet als, als politicus, maar als privépersoon. Oh, dat hebben dat we wel we eens eerder meegemaakt, hoor. Nou ja, dat vind ik, dat kan dus ook niet. dit is dan weer er staat er ook een beetje symbool voor, politici die zich dan weer verschuilen. Van, ja, maar dat heb ik als privépersoon gezegd. Je bent als politicus nooit privépersoon, dat moet je realiseren. En zeven, als je, je daar niet tegen niet. kan, ja. dan uh, moet je dat uh, ambt niet uh, aanvaarden. Oh. En als je dat dan nog niet snapt, dan moet je gewoon maken dat je wegkomt. Ja. Ja. <lacht> je het rekening, burgemeester. Het klink, dit klinkt zo ontzettend pv achtig Iedereen die het niet goed doet, moet ook opzouten. Ja, vind ik ook. Okay, we gaan helder. naar het Katshuis. Het Katshuisberaad, waar gezocht wordt naar 9 à 6, uh, 16 miljard. Uh, we weten allemaal waarom. We moeten van 4,5% tekort terug naar 3%. En dan zijn ze dat bezig, dat bij elkaar aan het harken. Ze hebben gezegd, uh, Rutte heeft gezegd, uh, ik hou mijn kop tot we eruit zijn. Dat kan zes weken duren of uh, we zien wel, maar we houden ons kop. En je kon erop wachten. Ja hoor, vandaag mondelingen vragen uh, daarover. Gaat u echt uw kop houden? En, en Hoe kunnen zei, wij ja, dan nog wij... de Tweede Kamer onze controlerende taak? Ja. Dat was Pechtold. Die maakte er gelijk een principieel verhaal van Frits. Had hij een punt? Nee. Uh, ik, ik snap heel goed... Uh, het is natuurlijk vervelend, ook voor ons journalisten... dat je het proces niet goed kunt volgen. Het uh, nou, is ook dat uh, de samenleving niet mee kan denken... dat er ook niet een draagvlak groeit. Maar ik snap best dat als partijen moeten onderhandelen... Hoe vervelend ook voor ons allemaal dat ze dat in beslotenheid doen. En toen eh, het kabinet eh, CDA, eh, VVD, D66 ook een keer zo'n exercitie door moest maken. Toen ging dat ook in beslotenheid. En daar maakte Pechter toen deel van uit. Dus eh, ik snap het wel. En de pot verwijt in deze, de ketel. betaalt wel uit als je goed geheugen hier hebt, hè, Wauke? Absoluut, absoluut. Ja. Ik zat er ook aan te denken, want we weten allemaal nog... het gebeurde dan wel op het Binnenhof, hè, in de Eerste Kamer. Maar daar kregen we ook totaal niets te horen. En de achteruitgangertjes werden veelvuldig veel gebruikt. Dus ja. dit was een heel klein beetje kinderachtige oppositie voor. Ja, okay, Thijs, nou is het wel dit dicht hè? Dit is, dit is principieel, maar inderdaad, uh, uh, dit is principieel. Ze houden de deur dan zogenaamd dicht, maar dat gaat helemaal niet lukken natuurlijk. Dat gaat van alles uitlekken. Nou, ik maar ik hoe denk, gaan ze dan reageren? Nou, ik denk dat je daar nog wel eens verbaasd over zou kunnen zijn. Want er zitten hier in principe voor het grootste deel dezelfde ploeg als... die de formatie heeft gedaan in 2010. <kliek> en daar is toen, maar mijn weten, helemaal niets van uitgelekt. Uh, daar had je wel weliswaar toen Ivo opstelde als een soort... Uh, uh, bewaker die ook uh, wel duidelijk maakte dat je het beter niet kon doen. En als Ivo opstelt en dat tegen jou zegt, dan, dan doe je het ook wel, denk ik. En, uh, maar ja, het zou mij inderdaad verbazen als er hele grote dingen uh, gaan lekken deze keer... Nou is het uh, uh, er komt niks naar buiten, maar komt er wel wat naar binnen? Behalve een pizza af en toe ongetwijfeld. Maar dat, ik bedoel, komt er, uh, krijgen ze wel input? Luisteren ze bijvoorbeeld naar wat er zo al dan speelt in de ja. buitenwereld? Wat er gezegd wordt uh, over hoe het wel of niet zou moeten? En als ze dan eens iemand binnenlaten, weet die dan ook dat als hij weer naar buiten komt, dat die ook zijn mond moet houden? Dat denk Ze ik blijven wel, daar antwoord. nooit alleen maar met z'n zes ja, Wie daar binnenkomt zijn misschien andere staatssecretarissen of ministers. Misschien Agnes Jongerius van de, van, de, van de FNV. Misschien meneer Wintjes. Uh, die weten allemaal de codes van het, van het Binnenhof. Uh, wat er binnenkomt is natuurlijk ook gewoon uh, nieuws. Hè. Wilders uh, die had in ieder geval bij de formatie had een iPad had die, uh, op zijn bureau staan. Op een standaardje waarop continu het nieuws van de Telegraafsite stond. Uh, ja, uh, iedereen zit voortdurend op die mobieltjes, uh, iPhones, te kijken wat er, wat, er aan, uh, wat er aan nieuws is. Kijk, het, het, het enige alleen, uh, denk ik, dat het niet, deze keer niet heel rampzalig zal uitpakken. Uh, er waren onderhandelingen drie jaar geleden in Balken en de Vier. Toen moest er ook een crisispakket bedacht worden... Uh, toen was het eigenlijk nog een beetje nieuw... Dat je, uh, dat je die blackberries had waar dat nieuws op binnenkwam de hele tijd. Bovendien waren de verhoudingen toen buitengewoon slecht in het kabinet. En toen kon het dus gebeuren dat dan Piet Hein Donner... bij de ingang uh, een statement maakte tegenover journalisten... dat Wouter Bos al binnen zat. Die kreeg dan dat volgens als ANP-bericht op zijn uh, iPhone. Die werd woedend en dan moesten de eerste anderhalf uur van het uh, overleg... moesten besteed worden aan de gemoederen kalmeren en, zo en plooien vastrijken. Nou, ja. Ja. inmiddels is dit zo um, ja, standaard geworden, het volgen van dat nieuws in real time. Ja, dat ja. ik denk dat dat niet ja, is, een het is. Het verschil is ook precies wat je zelf aan, uh, aanhaalt. Uh, zolang ik hier formaties mee heb gemaakt... kwam er altijd echt alles met de spin -doctors en zo. Alles lag meteen op straat. Uh, er werd, uh, uh, en dat is bij de laatste formatie inderdaad totaal niet gebeurd. Het was uh, gewoon echt stilte. Mm -hmm. Dus ik heb ook het idee mm -hmm. dat uh, meer het, uh, de komende weken... wat we het nieuws zien is meer gis- en gokwerk... En dat werkt iets uit het katshuis. Ze kunnen nee. echt ongelooflijk ja. goed hun mond dicht houden. Ja, ja, in 2003 kwamen die Blackberries uh, eigenlijk op het binnenhof. En tijdens de formatie toen uh, CDA en Partij van de Arbeid... toen zat Balkende vooral iedere keer met zijn Blackberry... Uh, zo'n soort backing te zoeken bij uh, collega's... Uh, daardoor liep het ook fout. Wouter Bos ergerde zich daar dood aan. Ik heb toen eens geroepen Donner was dan een informateur, van die had gewoon moeten verordeneren dat dus die Blackberries meteen de in ja. geworden. Ja. Van kappen ermee. Uh, en uh, opstelt heeft de laatste keer ook gezegd: de Blackberries gaan uit tijdens de onderhandelingen. En uh, nog even terugkomen op de te Pecht: van ja, uh, het gaat in beslotenheid. Nou, ik snap dat. Maar vergeet nooit. Als ze eruit zijn, als ze er al uitkomen, dan komt er een debat. Dan gaan we allemaal horen wat ze besloten hebben. En dat ze dat even in de binnenkamer proberen af te kaarten. Ja, het is vervelend, maar ik snap het wel. Even over wat Tessel het over had, over wat daar binnenkomt. Hè. We hebben gisteren hier meneer Lubbers gehad. En die heeft een heel plan ontvouwd hoe ze het in het kashuis zouden moeten doen. Wij waren nogal verbaasd dat idee. Want meestal, als je daarna vraagt, dan zeggen ex-bewindslieden... Nee, we gaan, ik ga mijn opvolgers niet voor de voeten lopen, bla bla enzovoort. Hij heeft dat wel gedaan, heeft een paar suggesties gegeven. BTW 1% omhoog... De, defensie, de duur ja. Defensie, duur WW, etc. Nou, nog een hele vastlijst. Ze die alle hypotheek Gaat, laten overnemen? Ja, had hij heel plan voor dat de banken mee betalen... aan de hypotheekschuld van Nederland. Uh, doet dat wat in dat katshuis? Nou, ik denk dat we hebben het drama meegemaakt van uh, de Massel ja. uh, Bij het CDA bijvoorbeeld. Uh, dat iedereen op een gegeven moment, ook wel zich ongelooflijk begon te ergeren aan die oude bewindslieden uh, Bij de VVD hadden we wiegoed, orakel uit Leerwarden... of Friesland was dat of zo. Iedereen <tie> gaat op een gegeven moment wel ergeren aan... Uh, al die uh, grijze heren... die nog uh, uh, vanuit de zijkant zaten toeteren. Nou, zou het dan zin hebben om uh, dat Lubbers... een heel jong, leuk, fris uh, meisje inhuurt... die hetzelfde zegt, dan komt het dan wel aan. Ik bedoel nee, nee, het nee, nee, feit dat het oude nee, mannen nee, zijn die nee, dat nee, nee, nee, zeggen. Als die, als Lubbers wat voor beeld schet je nu trouwens? Nou, zo, maar het komt bij er niet bij Dat was helemaal niet gezegd. Meestal als Lubbers iemand... in Inhuurd, is het ja, eind, heerst of omgekeerd. En, uh, nou, die zou ook ja, niet om... als een fristruid of meisje Is het, het omdat het die oud-bewindslieden zijn waarvan ze zeggen... jullie hebben we gehad, ja, luisteren, we is we dat had. het? Nou, maar ja, dan gehad. dat ze naar de inhoud ja. luisteren. Ja, het is echt, hun tijd is voorbij en dat irriteert alleen maar. En Lubbers is bij uitstek natuurlijk de persoon... naar wie ze volgens mij het allerminst geneigd zijn ja. te luisteren. Want die, uh, daar hebben ze die aanvaring mee gehad tijdens de formatie. Oh, is, ja. Um, ja. Dus als er één iemand is uh, waar ze volgens mij... Maar... Nee, maar het geldt voor allemaal, Thijs. Die, die, die, uh, het is echt uh, een soort patroon. Mensen die lang weg zijn, iedere keer nog uh, denken... ik moet optreden bij Wakker Nederland of waar dan ook allemaal. En nog eventjes flink mijn mening geven. Daar wordt hier wel de schouders over opgehaald. Van ja, wat moeten we nog met ja. die mensen? Frits ja, een bij lachje. Mij, ja, nee, bij mij, mij klijpt kluip, altijd zo'n gevoel van... Uh, als ik Lubbers nu hoor over die hypotheekrenteaftrek, aftrek... denk ik, oké, okay, u bent twaalf jaar lang premier geweest. Toen speelde het ook al had er toen iets mee gedaan. Dat geldt, voor hebt, dat geldt voor iedereen. Maar oh. ga dan ook niet met terugwerkende kracht. Nu zeggen tegen mensen, ja, dan moet je het nu maar gaan doen. Je hebt al die tijd zelf de kans gehad om het te doen. Je hebt het nooit gedaan. En als je nou, dan nu ook maar zwijgt. Frits, misschien zegt... is het veel simpeler. Een oud-gediend hier in Nieuwspoort, die zei mij gisteren... Gerrit, het is heel erg simpel. De aandacht. Hij heeft geen aandacht meer. En hij wil aandacht. Dat is hij gewend geweest, 100.000 jaar. Ja, ja. Uh, ja, dat zou, dat dat zou misschien een, een rol spelen. Ja, hij wordt maar hij wordt natuurlijk nog wel steeds geraadpleegd. Hij is minister van State, de koningin ja. raadpleegt hem. Uh, hij is informateur geweest de afgelopen periode. Uh, maar ja, goed, op een gegeven moment afscheid nemen is ook moeilijk. Hm? En een beetje afstand nemen en een beetje wijs zijn. Ik, uh, ik vond het fantastische oud eerste kamerlid van Hulst. Hij is nu 101 jaar. Die zag ik laatst geïnterviewd worden. Uh, ook iemand die altijd binnen de CDU, het CDA heeft gewerkt. Oh, ja. En toen vroegen ze hem ook over de periode in het CDA. Toen zei hij: Ach, daar bemoei ik mij niet mee. Uh, iedereen heeft het recht op om fouten te maken. Ja. 101 jaren. En het CDA maakt daar nu veelvuldig gebruik van. Nou, dat vind ik wijsheid. Hou afstand. Maar Thijs, even over de inhoud, hè, wat Lubbers daar zei. Uh, uh, we hebben het nogal uh, voor dat gesprek met Lubbers... hebben we de geschiedenis nog eens uh, bekeken. In de grote bezuiniging van de jaren 80. Daarvan kwam het levendeel van de sociale zekerheid. En dat zit ook weer in die opmerkingen van Lubbers. Dat is toch ook de realiteit de re de re van deze ding, even bezuinigingen? Niet, even één ding niet. Het, eerste, of het kabinet van Acht met minister Frans Andriessen als minister van Financiën. Die vond toen ook dat er heel erg bezuinigd moest worden... Uh, bestek 81. En Ruud Lubbers als fractievoorzitter ging er dwars voor liggen. En dat, leidde tot het... en dat leidde tot het aftreden ja. van Andriessen en Van Acht en Wiegel, die nu allerlei grote woorden hebben, vooral Wiegel, ook over bezuinigingen, lieten hem gewoon gaan. Ja, maar... Kortom, uh, daar komt uh, wij, dat over, over hadden toen maar gedaan. Ja, precies, want onder uh, Wiegel van Acht is het begrotingsakkoord echt giga, giga uit de klauw ook gelomen. Het was een nasleep van het kabinet 48%. van Ull, maar ze hebben het niet gekeerd, ze hebben het alleen maar erger gemaakt. Voilà. Ja, okay. voilà. Maar tij, gaat, gaan de sociale, gaat de sociale zekerheid een belangrijk deel van de bezuinigingen leveren. Nou, ik, eerlijk gezegd heb ik daar een beetje mijn twijfels over, omdat ik... Uh, er zit natuurlijk een hele sterke minister op sociale zaken, Henk Kamp, of in ieder geval een vertrouweling van Mark Rutte. Uh, die heeft een deal gesloten met de werkgevers, werknemers over pensioen. Dat heeft ontzettend veel moeite gekost. En uh, Henk Kamp, kennende, uh, zal die niet snel accepteren dat er nu in onderhandelingen waarbij hij niet aan tafel zit... Uh, weer een situatie gecreëerd wordt... waarin hij weer terug moet naar de werkgevers ja, en de werknemers... Betekent, om te zeggen, dat jongens, dat hele akkoord dat ja. was niks waard. Ja. Laten we even naar het onderwijs gaan. De grote onderwijsstaking vandaag in uh, de Arena in Amsterdam. Zit het daar tenminste ook weer eens vol. En, uh, <lacht> en uh, minister uh, Van Bijsterveld van Onderwijs is daarbij niet welkom. Zij niet alleen, eigenlijk niemand uit Den Haag. En wij vroegen ons af uh, hoe... Politiek moeilijk dat ligt als jij als minister voor het veld waar jij voor, voor opkomt, hè? De, de, de, um, de niche waar jij voor staat, als die zeggen maar met jou praten we niet meer, we hebben met jou niks meer te maken, we willen niks meer met je te maken hebben en we hebben dat gehad met je. Hoe erg is dat, Wauke? Um, dat is een hele lastige situatie. Uh, en ik moet ook zeggen dat we heel erg aan deze situatie opvalt. Uh, niemand van De, de politici is welkom, maar niemand mag vandaag zijn mond opentrekken daar. Uh, er is een grote kloof tussen de bonden en tussen Den Haag op dit moment over dit onderwerp. Mm -hmm. En de reacties toen uh, iemand van de bonden zei uh, op zijn uh, Franse, ik ben het gewend van de Franse bonden, je trekt gewoon je mond open en uh, je zorgt het hele planten, uh, land ligt. Die zei toen uh, dat het vreselijk was dat de minister van Onderwijs hadden het intellectuele niveau van een uh, meisje van de huis, school. Ik citeer heel grof, ik weet het niet precies meer, daar kwam het op neer. Verpleegkunde A. Uh, oh, ja, oh ja, nou ja, zoiets <laughs> trouwens, er is niks mis met ja. verpleegkunde aan, maar ala. En uh, uh, toen hier die ongelooflijke gestokenheid, die lange tenen... dat zeg je niet van de minister en uh, Ton Elias van de VVD voorop... Dan was, we zijn niet meer on speaking terms. En toen dacht ik, god, ze zijn ook wel ongelooflijk kinderachtig geworden Den Haag, zeg. De bonden in Nederland zijn altijd zo braaf. Ik bedoel, het is al geweldig. Ster Sterker nog, ze ja. kunnen niet eens demonstreren. Is, ja, Je kijkt naar ja, de beelden van de we... dat lijkt van een feestje of de toppers erop treden. Ja. Meteen de wave ging door het stadion. Ja. En op, als ze ja, grote, ja. grote, grote, grote dingen organiseren. Wat komt er op daar op Maliveld? De bonden roepen, dat is bijna het traditionele verhaal. De bonden roepen zoveel en de politie zegt, nou, het was niet eens de helft. Dus als nu eindelijk eens een keer een paar bonden heel erg mondig zijn. Wat nu gebeurt. Vanmorgen hoorde ik ook één zeggen van de Onderwijsbond. Uh, daar in Den Haag hebben ze een gaatje hun hoofd over het was onderwijs. de voorzitter van ja. de Onderwijsbond. En, nou, dat is eerst wat wij, zo, zo, zo zitten wij hier ook te praten. Waarom ja, ja. mogen bonden niet op die manier redeneren? En waarom moeten ze hier dan van zulke krankzinnig lange tenen hebben? Respect verdien je helemaal niet door dit soort uitspraken te verbieden. Respect verdien je als politiek omdat je de juiste maatregelen durft te nemen. Ja. En niet door dit kinderachtige geneuzel en, en daar komt bij: dan wel, dan wel als bonden en organisaties ook echt het eerlijke verhaal vertellen tegen die onderwijs. En niet net over de rand schuren en het halve verhaal vertellen. Want dat zie je wel. En dan komt, ontstaat er een beeld waar niet meer tegen te vechten is. Uh, en dan ga je de, een karikatuur maken van de werkelijkheid... en dan ga je de werkelijkheid volgens die karikatuur bestrijden. En dat zie je nu ook gebeuren. Wat ja, wil je dan? Nou, wat bedoel ik nou nou wat ja, als je ik, als even kijkt naar passend pas onderwijs... Ik bedoel, het zijn politieke keuzes, hoor. dat zijn, dat zijn niet mijn keuzes... maar uh, daar gaat het dan niet om. Maar als je bijvoorbeeld kijkt uh, naar het reguliere onderwijs... daar wordt dus niet bezuinigd, Dat nee. betekent alleen dat... Ja, die mensen, die, die ZZP'ers, die vroeger die tot, voor kort, tot nu toch uh, rondrijden van school naar school... om een kind met bijvoorbeeld adhd te helpen, een tijdje langs de tafel te gaan zitten. Die gaan in de volgende school daarvan, heeft de minister gezegd. Dat geld blijft er gewoon, maar we gaan het wat effectiever inzetten. Dat moeten scholen samen gewoon goed organiseren. Dat is één. Maar oh, jij bedoelt, ze overdrijven de boven nu? Ze overdrijven dan. dan. Ja, ja, ja. En kijk, als je naar het speciaal onderwijs kijkt, daar zie je wel dat uh, er gekort wordt. Dat de groepen en klassen groter mm -hmm. worden. Maar het verhaal... Zoals het naar buiten wordt gebracht, o ouders die allemaal angsten worden aangejaagd, is op sommige momenten een beetje overdrijven. Maar goed, dat hoort bij ja, dat staken. Dat hoort bij dat de volgende ook... toch? Ja, ja. Maar thuis, wat er hard aan is, dat er 300 miljoen gesneden gaat worden. Absoluut, maar ik denk ook dat je niet moet vergeten wat minister Van Bijsterveld voor een ontzettende handige donder is. Uh, er zijn natuurlijk wel vaker ministers geweest die niet meer speaking terms waren met de mensen uit het veld waarmee ze dealden. Maar Van Bijsterveld is denk ik uit de kabinetsploeg... degene met uh, de meeste social skills, om het maar te zeggen. Dus iemand waarvan ze ook in het onderwijsveld toegeven... dat het heel moeilijk is om uh, boos op haar, maar nu te, te worden en wel, te blijven. Maar nu lijkt het alsof ze het definitief gehad hebben met haar. Ik zou niet ja, verbaasd zijn als op, als op een of andere manier... Uh, daar toch Precies. met handige uh, manoeuvreer... Uh, daar toch wel weer zijn speaking ja, terms Maar dat moet toch ook wel, Thijs? Je kunt toch niet altijd naar elkaar blijven wijzen van... ik vind jou niet meer leuk en ik vind jou ook niet meer leuk? Dat, dat schiet toch maar niet mee Maar stel de van die bonden ook morgen Stel dat ze hier goed uitkomt. Dat ze a. die bezuinigingen en die hervormingen... dat onderwijs voor elkaar krijgt. B. on-speaking-terms weer terugraakt met de bonden. Staat daar dan de nieuwe leider van het CDA? Nou, dat vind ik wel heel vroeg. Volgens mij wil ze het zelf niet. Volgens mij durft het zelf ook niet helemaal. Dat lijkt me heel erg voorwaardig. Ik weet niet. Ik zou hem wel... Ik zou wel eens een goedkoop flesje in ieder geval wijn op willen zetten. Goedkoop? Niemand was het toch 1 april? Dan ben je bang dat je verliest. Nee, maar ik bedoel... Goed, oké, medium-priced. Oké, laten we... Ik denk... Ik denk dat iemand als Marja van Bijstveld is iemand die in de achterban van het CDA het ontzettend goed doet. In de tijd dat ze partijvoorzitter was, zag je dat uit haar mond komen precies de woorden die ze, ja, precies, waar, waar, waar de CDA's Absoluut. dol op zijn. Elkaar vasthouden, uh, samen met elkaar staan, zij aan zij. Dat zijn teksten die kan je, daar kan je bij haar voorkomen maar, aankloppen. Dan hoort er wel bij, als je ooit die positie zou bekleden, dat je niet meteen helemaal over de kling gejaagd moet, uh, je moet voelen. Als iemand een keer zegt: je hebt een gaatje in je hoofd, moet je er gewoon naartoe toevoegen. Ja, of je, maar, je hebt verpleegkundige. Ja, je sprakkel zou ook zo boos. Dat zou kunnen zeggen. Ik, heb, ik mag dan een gaatje in mijn hoofd hebben, maar niet in mijn hand. Ik noem maar iets. Dan moet je er ook wat leniger mee ja, omgaan. Dat wel. hoort er wel bij. Maar okay. nou, Wauk heeft ook gelijk dat het allemaal behoorlijk soft is. Want hij nam, wat je er niet bij zegt, hij nam zijn geworden gelijk weer terug of hij draaide er een punt aan. Ja, dat de uitzending. Wat een nee. Dat vond ik ja. pas soft. <laughs> ja. Oh, dat is erg, erg ja. ja. Hé, uh, jij ja. was bij... Uh, want we hebben niet zo heel lang meer. Jij was bij een van de bijeenkomsten waar de vijf uh, uh, beoogd leiders, nieuwe leiders... een van hen wordt het altijd van de Partij van de Arbeid bijeen waren. Binnenkort mogen de leden hun stem uit gaan brengen. Reuze, ingewikkelde rekenmethode. Enfin, dat laten we even voor wat het is. Maar jij was bij zo'n avond... Hoe lief gaat er daaraan toe, aangezien ze elkaar inhoudelijk absoluut niet aan mogen vallen? Nou, was gisteravond in de Meervaart in Amsterdam, mm -hmm. uh, buiten de ring. Uh, daar is de hand van de partijvoorzitter Spekman al, uh, al voelbaar. Niet meer in de grachtengordel uh, in Osdorp, was dit. Uh, het was een, uh, moet ik zeggen, een uh, levendige avond... waarbij inderdaad de her en der toch slangsmand uh, wel wat speldoprikjes uitgedeeld worden onderling. Ook wel. al het belofte dat ze elkaar uh, alleen maar lief zijn voor elkaar... en puur over de inhoud gaan discussiëren... Ja, die het begint toch een beetje her en der gebroken te worden. Daarom uh, hebben ze die periode misschien ook beperkt gehouden. Want dat, hoe langer het loopt... Nou, dan kan je in vijf weken flink wat modder naar elkaar gooien, hoor. Ik bedoel, uh, maar ja, ja, ja, leuk. Anders doe je, doe je het in een week. Maar het, het, het was, het was, uh, het was in die zin was het, was het interessant dat uh, uh, met name uh, Plasterk... een aantal keer irritatie oogste bij de andere kandidaten... omdat hij heel vrij klemerig wilde zeggen dat plannen eigenlijk van hem kwamen... of dat hij er ooit alles eerder een keer een stukje over in de krant had gelezen. En dat hij leiderschap had getoond. En hij er wel drie keer uh, uh, op verschillende momenten... dat hij uh, toch wel de meeste leidinggevende ervaring had. Daar, daar maakte Martijn van Dam half grappend van dat er toch wel erg veel... Maar dit u... is toch gewoon, dat lijkt me heel normaal... als je campagne voert voor jezelf, dat je dit soort dingen zegt. Maar vergeet ja, ding, één ding dit, dit is niet om het lijsttrekkerschap, hmm. dit gaat om het fractievoorzitterschap. Op een club van dertig mensen treden nu vijf mensen in het uh, strijdperk om tegen elkaar campagne te voeren. En als die dat heel hard gaan doen... die moeten daarna weer met elkaar verder gewoon als club... En dan kun je hele diepe wonden slaan. Maar ze hebben ook gezegd, op met name Plasterk dan, als je voor gaat voor deze functie van een fractievoorzitter, dan moet je ook zo flink zijn en zeggen dat je dan ook gaat voor het lijsttrekkerschap tegen de tijd op dat de verkiezingen. Natuurlijk, dat hoort erbij. En dat zullen ze dan ook allemaal willen. Dat heeft uh, volgens mij nee, wat Albijar uh, ook al gezegd. Dus Amsterdam heeft het ook laten doorschemeren. Alleen in die situatie ja, kunnen precies. ook weer mensen van buiten de fractie. Uh, denk aan uh, Asje uit Amsterdam, weer mee gaan doen. Ja. Misschien ook anderen. Nee, maar wat Frits, wat Frits net nou, zei, ik vind ik heel goed. erg interessant. Ik bedoel, uh, dit het was geloof ik de tweede of derde bijeenkomst. Derde. Nu, ja, de derde. Nu zie je al dat het toch een beetje een modder wordt gesmeten. En dat uh, Plasterk, uh, die ziet natuurlijk in de peiling ook... dat Diederik op dit moment voorop Diederik loopt. Samson, ja. Ja, die, Diederik Samson. En die gaat dus uh, uh, nu wat scherp kijken hoe goed ik ben en zo. En wat Frits zegt, dat gaat wonden slaan. Stel je ervoor nou dat Plasterk uh, dat zou wel zou worden, hè, De fractievoorzitter. Mm -hmm. heeft hier Martijn van Dam afgeserveerd. Hij heeft de andere afgeserveerd. Want we moeten nog een aantal rondes te gaan. En dat is, die sfeer was al, als ik alles goed begrepen heb... niet zo fantastisch daar in die fractie. En dit is nog. Veel vervelender Terwijl het een partij is die zich nog wel moet her... Nee. Hoe heet dat? Herbronnen? Of ja, herbronnen, ja, heruitvinden. Wat een woord, zeg. Nee, maar dit is, een, dit is een partij, een fractie... die nog echt heel erg uh, zichzelf op moet bouwen... uit de vernieling moet komen. Mm. En uh, de, de, ik sluit me echt aan, bevriend. Maar, maar kan je het dan ooit goed doen? Want je kan ook niet... Er moest dus blijkbaar een verkiezing zijn. En ja, maar deze, deze de figuren is de Er moest helemaal niks. Dit had gewoon de fractie intern kunnen regelen. Hans Pekman heeft hiermee de macht naar zich toe getrokken. Als partij. Ja. Omdat het is een, uh, ja, een zwaarwegend advies is, maar ze kunnen er nooit omheen. En zeker, er zit nog iets heel marlotigs in, in dat stemsysteem. Uh, nou, ik ga het niet helemaal uitleggen, maar dat kan dus betekenen dat iemand die in de eerste ronde 40-42 procent van de stemmen krijgt, dus het meeste. En diegene eronder maar 33, dat die van 33 uiteindelijk toch. Dat die je je 42 is. Dan moet je je eens voorstellen hoe die van 42 zich voelt. Die gaat zich echt niet vroeg in die fractie naar diegene die echt een stuk onder Hoe lang zit Hans-Pekman nog als voorzitter, denk je, Thijs? Niemand zo riet als zo Ja, die zit er voorlopig nog wel. Maar er is inderdaad. Ook als dit uitloopt op een fiasco komt zijn koker. Er is iets heel kolderieks aan de hand met die verkiezing, inderdaad. Want je hoorde gisteren ook al die kandidaten zeggen dat ze natuurlijk hoopten dat het kabinet zo snel mogelijk zou vallen. En dat zij daar ook absoluut bereid waren een handje bij te helpen. Uh, maar het gevolg daarvan zou zijn dat als hun wens in vervulling gaat... dat uh, in theorie de week nadat uh, er iemand gekozen is als fractievoorzitter... ze opnieuw kunnen beginnen aan een leiderschapsverkiezing. Want, dat heeft Spekman ook al gezegd... we gaan dan opnieuw primaries houden en ook met mensen van buiten. God, is het fijn voor het land allemaal. Zijn ja. grote problemen financieel ja. en dan zitten we daarmee. Wauw. Job Cohen, die, Job hij was nog fractievoorzitter. die zat uh, drie weken geleden bij mij in de studio. En uh, toen zei hij van, dit land zit niet te wachten op verkiezingen. Dat kostte veel tijd. Precies. Kortom, en te veel zetels kortom, bij de PvdA. Ah. Kortom, we missen hem nou al. <laughs> famous last ah, words ja. Frits Wester hoort u van RTL. Bouke van Scherdenburg, hartelijk bedankt. Leuk dat je er was in niemands verdriet. Het einde van Villa VPRO vanuit Perscentrum Nieuwsport in Den Haag. Maar morgen zijn we er weer vanaf half vier vanaf dezelfde plek. Zometeen Radio 1-journaal uh, met Lucella Carrasso Die zit, hi, die zit hi. in Hilversum. Ja, goedemiddag. En hi. onze verslaggevers die staan er te vergeefs bij het Kattenhuis vandaag. Maar ja, je moet er zijn natuurlijk. Kees Rijn van de Hoge Band, de arts van de Olympische ploeg... die reageert zo op het advies aan Britse sporters van hun bond... om tijdens de Olympische Spelen niemand een hand te geven. En in verband met Super Tuesday bij de Republikeinen... hebben wij contact met Ohio. Dat allemaal na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. De Amerikaanse justitie heeft de top van de hackersgroep Lulzsec gearresteerd. Volgens justitie worden vijf mensen in staat van beschuldiging gesteld. De groep claimde verschillende aanvallen... onder meer op websites van het mediaconcern van Rupert Murdoch. In de Amsterdam Arena hebben 50.000 leerkrachten... gedemonstreerd tegen bezuinigingen op het passend onderwijs. Volgens de bonden was het de grootste onderwijsstaking in de geschiedenis. Minister van Bijsterveld was niet in de arena... omdat ze van de Algemene Onderwijsbond niet mocht spreken.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 om te voorkomen dat Iran een kernwapen krijgt. Het land zelf spreekt tegen dat het kernwapens wil produceren. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 83 kilometer file. Vertraging ten zuiden van Rotterdam en bij Arnhem na een aanrijding. Ik begin met de A29, bergen op zomer rotterdam Bij de Heinenoordtunnel staat 4 kilometer. Heeft te maken met wateroverlast. Bij die tunnel zijn nu twee rijstroken dicht... Rijkswaterstaat heeft ook de, de water daar afgesloten. Dat betekent dat het vrachtverkeer voorlopig in beide richtingen niet door die tunnel mag. Verkeer op weg richting Rotterdam kan het beste omrijden via Zevenbergen en de Moerdijkbrug. Begin van de middag was er een aanrijding op de A50 Arnhem richting OS Tussen knooppunt Gijssel en Heteren staat nog 9 kilometer. Er zijn er twee rijstroken dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog tot half zes volgens Rijkswaterstaat. Verkeer op weg naar Nijmegen-Den Bosch kan het beste omrijden via Arnhem.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 Goedemiddag, lege schoollokalen in het hele land. Een luidruchtig voetbalstadion in Amsterdam. Leerkrachten verzetten zich er in de arena tegen de voorgenomen bezuinigingen in het passend onderwijs. We horen van de actievoerders en van de minister die er niet welkom was. We maken vanmiddag een rondje door de Arabische wereld. In het oosten van Libië begon de opstand tegen Gaddafi. En nu het land is bevrijd, wil dat oostelijke deel meer onafhankelijkheid. We praten u ook bij over Syrië en over de geweldsexplosie in Jemen de afgelopen dagen. Er is nieuwe olympische hoop voor turner Jeffrey Wammes. Hij heeft steun gekregen van de rechter. De turnbond moet de selectieprocedure overdoen. Meer olympisch nieuws? Atleten kunnen elkaar beter geen hand geven. Straks in Londen. U hoort waarom. Er is ook weer een klein beetje hoop wellicht voor de werknemers van Netcar. Want er is serieuze interesse van het Japanse Nissan. We zijn er. Tot half zeven vanavond. We beginnen met de ontwikkelingen in Libië. In het oosten van dat land hebben lokale militieleiders... zich onafhankelijk verklaard van de rest van Libië. Dat deden ze tijdens een grote bijeenkomst in de stad Benghazi. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn Sander, oeps, dit is het begin van de chaos... waarvoor werd gevreesd na de val van Gaddafi. Ja, daar ben je niet de enige in die daar zo over denkt, uh, want het is niet zomaar een regio, het is een symbolische regio. Benghazi, je noemde die stad al, dat was de bron van het verzet, de thuisbasis van de rebellen die uiteindelijk Gaddafi hebben weten te uh, verdrijven. Maar dat is hoe wij die stad misschien kennen. In uh, Libië staat hij bekend als de economische hoofdstad. Heel veel. Niet zozeer de olievelden, maar de olieraffinaderijen, die zitten daar in de buurt. Dus dat juist die economisch machtige regio vandaag heeft gezegd, wij willen meer autonomie. Ja, het is wel heel veelzeggend. Het tekent de verdeeldheid die, zich, die aan het ontstaan is in Libië. Tekent het ook zeg maar, het feit dat er wellicht te weinig gebeurt door dat centrale gezag in de ogen van Benghazi? En niet alleen in de ogen van Benghazi. Overal hoor je gemoed op dat centrale gezag. Uh, dat ze te weinig regelen, dat ze te weinig voor elkaar krijgen. En uh, je, je moet het ze ook te doen geven. Ze zitten net een, een tijdje. Hè? Na de val van Gaddafi is die Syrische, die Libische overgangsraad die heeft uh, de macht gekregen. Maar ze hebben te maken met allerlei regio's en allerlei stammen die allemaal het beste voor hun eigen mensen willen. Ja, je kunt je er iets bij voorstellen. Heel veel van die stammen, heel veel van die milities... die hebben ook nog de wapens die ze gebruikt hebben tegen Gaddafi... die hebben ze ook nog steeds. Dus het zijn allemaal mensen die uh, iets anders willen. En uh, de autonome regio Benghazi, die wil het ene... maar aan de andere kant van het land denken ze daar heel anders over. Dus het is eigenlijk logisch dat die centrale regering... daar op dit moment heel moeilijk mee om kan gaan. Ja, en dan krijg je dus zo'n regio die vandaag opeens zegt van... weet je, dan moeten we het misschien maar voor een deel verder doen. En als je dan kijkt naar die leiders van die regio in Benghazi... wat is hun achtergrond? Het zijn uh, de lokale bestuurders... maar het zijn ook vooral de leiders van, uh, van de stammen... ...die daar actief zijn. Uh, Libië is natuurlijk een, een, een stammenstructuur, heeft het van oudsher al. Uh, onder Gaddafi was dat natuurlijk eventjes wat minder, want dat werd met harde hand onderdrukt. Maar je ziet na de val van Gaddafi dat dat uh, weer de kop opsteekt. En die mannen uit het oosten van het land, die hebben vandaag de kop bij elkaar gestoken... En het is misschien iets minder zwaar dan het lijkt, hè? want ze zeggen niet, wij willen zelfstandig verder. Ze zeggen alleen, wij willen uh, het zelf regelen op al die gebieden waar het uh, ons aan ontbroken heeft al die tijd. Uh, denk bijvoorbeeld aan onderwijs, infrastructuur, gezondheidszorg. Dat willen ze zelf regelen. Het buitenlands beleid en het leger, dat willen ze aan uh, de centrale staat van, uh, van Libië overlaten. Maar... De dreiging is natuurlijk wel dat op het moment dat ze niet voldoende gaan krijgen van die centrale regering, dat ze verdere stappen kunnen nemen. Dat ze dus kunnen zeggen, te zijn de tijd, we gaan niet semi-autonoom verder, zoals ze nu gedaan hebben, maar we gaan volledig autonoom verder. En dat is waar iedereen op dit moment bang voor is. Ja, Sander, die opstand die begon dus in het oosten, in Benghazi. Nu deze uh, roep om autonomie. Um, is er een kans dat dit gaat overslaan op andere regio's? doet het voor een deel al. Kijk, uh, in uh, het westen van uh, Libië, en dan, dan zit je dus uh, aan de hele andere kant van het land, daar heb je hele sterke stammen die uh, nog altijd bewapend zijn. Zoals ik al zei, ze hebben gewoon de wapens die ze hebben gekregen... om te vechten tegen Gaddafi, die hebben ze niet ingeleverd. En ook daar zie je dat uh, het spel soms op het uh, scherp van de snede uh, gespeeld wordt. Zo hebben ze bijvoorbeeld uh, kopstukken van het oude regime... worden dan door zo'n stam uh, gevangen genomen. En die het vervolgens doodleuk om ze aan de centrale regering uit te leveren. Daar moet over onderhandeld worden. Lees, de centrale regering moet dan bijvoorbeeld weer toezeggingen doen... aan die stam dat ze bepaalde dingen... Kunnen krijgen. Het is een, een, een lappendeken op dit moment in Libië waarbij iedereen zijn stem luid laat gelden en waarbij die centrale regering die er nog maar kort zit uh, naar verbindende elementen moet uh, zoeken om te zorgen dat het land niet vechtend uiteenvalt. Sander van Hoorn, dankjewel. De Turmbond is te voorbarig geweest... door het ticket voor de Olympische Spelen al aan Epke Zonderland te geven. Dat is het oordeel van de rechter in Zutphen... waar turner Jeffrey Wammes, concurrent van Zonderland... een kort geding had aangespannen. Wammes vindt dat hij als enige aan alle eisen voor Olympische deelname heeft voldaan. Daarom wil hij naar Londen. Het is nu zo dat uh, Zonderland in ieder geval dit voorjaar nog vormbehoud moet tonen. En daarna moet de Turmbond pas een beslissing nemen. Edwin Cornelissen praat hierover met een tevreden Wammes. Ah, Jeffrey, daar is dan de uitspraak van de rechter. Wat dacht je toen je het hoorde? Uh, ja, toch wel blij. We hebben niet voor niks uh, deze rechtszaak uh, aangespannen en uh, we zijn in het gelijk gesteld, dus op uh, dat vlak ben ik heel erg uh, blij, ja. Blij? Ook een beetje verrast misschien? Uh, nou ja, aan de ene kant natuurlijk wel verrast en aan de andere kant ook niet, want we hebben niet voor niks uh, dit punt uh, aangesteld. Dus uh, ik ben gewoon blij dat we in het gelijk zijn gesteld en uh, ja, of ik verrast ben of niet, ja, dat is moeilijk te zeggen. <laughs> Um, je bent er blij mee. Uh, wat kan je ermee met deze uitspraak? Nou, in ieder geval uh, de komende wedstrijden laten zien wat ik waard ben. En uh, ja, de keuze is, is nog steeds moeilijk hoe ze dat nou gaan bepalen. Dus ik ben benieuwd uh, wat het vervolgtraject gaat worden. Maar ik hoop dat ze nu gewoon op sportieve basis gaan kiezen. En niet uh, ja, ergens gegrepen van wij denken dat. Maar dat er gewoon uh, de komende wedstrijden wordt gekeken naar de scores en wie zit er het vaakst of het dichtst bij de medaille en dat die gewoon gaat. Ja. Want aan de ene kant wordt er gezegd van ja, er is te vroeg eigenlijk besloten om Epke te sturen... maar tegelijkertijd geeft de rechter wel aan dat de argumenten waarom ze Epke als een medaillekandidaat zien wel degelijk uh, terecht zijn. Ja, inderdaad. En daarvoor wil ik nu gaan bewijzen dat ik gewoon de komende wedstrijden ook gewoon dicht bij die medaillescoren kan komen. En dat ze dan uh, daar, op basis daarvan gaan kiezen. En Nuort is ze echt natuurlijk gekozen op, uh, op dat ze denken dat hij een hogere uitgangswaarde heeft. Dat, hij, uh, dat ze verwachten dat hij, te, dat hij het goed gaat doen. Maar ja, dat zijn natuurlijk allemaal verwachtingen. En iedereen weet dat in topsport uh, ja, je zo goed bent als je laatste wedstrijd. Dus ik denk dat je het ook uh, moet laten zien. En op, ja, het is wel heel mooi dat je een hoge uitgangswaarde hebt. Maar de uitvoering uh, telt natuurlijk ook heel erg uh, in het turnen is waar jij je aan vasthoudt, met name die zinsteden die zegt... dat de meest recente toernooien het zwaarst, het, het zwaarst wegen? Maar die moeten ook natuurlijk het zwaarst wegen, want dat, uh, daar draait het om. Het draait er natuurlijk niet om in, in hoe goed je misschien was of hebt gescoord. Het gaat natuurlijk om hoe je de laatste, laatste wedstrijden hebt gedaan. En dat uh, is gewoon belangrijk. En dan kies je op sportieve vlak. Heel reëel. Denk jij dat je straks alsnog naar die Olympische Spelen kan? Ik weet het niet. Ik denk dat het ook... Uh, veel afhangt van de komende wedstrijden. Maar puur op basis van de vraag wie is de medaillekandidaat? Zijn jouw kansen gestegen, vind je? Uh, ik denk het wel, omdat de rechter me hierin gewoon gelijk heeft gegeven. Denk ik wel dat ik in ieder geval weer een stap heb gemaakt. En als ik natuurlijk niet naar de rechter was gegaan, dan was het al klaar. En het is nu nog niet over. Hij heeft nog een kans. Jeffrey Wammes was dat. Over de uitspraak dus van de rechter. Dag 2 van de onderhandelingen over noodzakelijke bezuinigingen door het kabinet. Premier Rutte beloofde gisterochtend totale mediastilte van zijn kant. Wat het niet makkelijk maakt voor onze Haagse collega's, die de komende weken bij het Katshuis posten en wachten op het kleine beetje nieuws wat misschien er buiten zijpad. Die taak is vanmiddag weggelegd voor Peter Blok. Peter, je hebt vast uh, klaargestaan bij dat hek met je microfoon... maar we hebben zo'n donkerbruin vermoeden, Lucelle en ik... dat niemand dat autoraampje heeft laten zakken. Klopt dat? Ja, vandaag horen we niks, want iedereen houdt zich op de tweede dag... van die onderhandelingen aan de stilte. die premier Rutte van die onderhandelaars ook uh, eist. Nou, ze zijn net hier naar binnen gegaan. Uh, ze waren trouwens niet allemaal met de auto... Premier Rutte die kwam op de fiets, net als VVD-fractievoorzitter Stef Blok. Geert Wilders en Fleur Agema van de PVV die kwamen natuurlijk ook om veiligheidsreden met de auto. Net als Maxime Verhagen en CDA-fractieleider Siebrand van Haarsma Buma. Zij praten vandaag drie uur lang aan hun ronde tafeltje tot een uh, uurtje of zeven. Ja, we moeten het met die details vooral doen, ja. uh, Peter. Sorry. Ze waren eerder. Nee hoor, dat geeft niks. <laughs> Wij vragen je er ook gewoon naar, natuurlijk. Ze, ze waren eerder vandaag uh, op het Binnenhof. Hè, bij het vragenuurtje bijvoorbeeld. Um, de oppositie geeft het kabinet geen vrije tijd om ongestoord te onderhandelen. Of in ieder geval coalitie en gedoogpartners. Nee, die uh, proberen nu natuurlijk zoveel mogelijk te stoken in het huwelijk. tussen uh, de VVD-CDA met die gedoogpartner PVV. Ze proberen de coalitiepartners uh, tegen elkaar uit te spelen. Dus sfeer aan de onderhandelingstafel te verzieken. Ja, als dat een beetje lukt, dan is die missie in ieder geval geslaagd. Dus vandaag ging het bijvoorbeeld over het Polen-meldpunt van de PVV. En niet te vergeten over die vurige wens van de PVV... om weer te kiezen voor de gulden. Ja, en uh, de premier die is, die is ook gevraagd naar dat rapport van, van Wilders. Hè, van gisteren. Hoe, hoe ging dat? Ja, de Partij van de Arbeid wilde wel eens van Rutte weten... hoe serieus hij dat nu allemaal neemt. Ja, de invalfractieleider van de Partij van de Arbeid, Jeroen Dijsselbloem. Uh, de PVV verdient een groot compliment dat zij in alle objectiviteit uh, buitenstaanders, onderzoekers, dus laten onderbouwen of de eigen standpunten goed doordacht en, en, en ook uh, renderend zijn. Dus dat compliment komt hen zonder meer toe. Ook een compliment, voorzitter, voor de geweldige timing. Op de dag dat het Katshuis wordt geopend voor een onderhandeling over een nieuw regeerakkoord... waarbij de bedragen inmiddels in dubbele getallen worden gerekend... legt de PVV een plan op tafel waarbij men zegt... er kan 125 miljard tot 2015 worden bespaard als we terugkeren naar de gulden. En mijn vraag is heel concreet voor dit moment... Uh, voorzitter, of de minister-president, ons kan aangeven... welke betekenis dit rapport heeft op de onderhandelingstafel in het Katshuis Speelt het daar een rol? Is het aangemeld gisteren bij de verkenning van de agenda voor de komende weken? Dit onderwerp moet ook worden besproken. Heeft de PVV het bovenaan de agenda gezet? Het woord is aan de minister-president. Ja, voorzitter, met de laatste vraag te beginnen... Uh, over de gesprekken in het Katshuis worden geen mededeling gedaan... Dan pas bij afronding, dus die vraag ga ik niet beantwoorden. Ja, die gaat hij niet beantwoorden. Rutte wilde even later wel reageren. Hij verlangt voorlopig zeker niet terug naar de gulden. Het overtuigt mij niet. Uh, we zullen nog met een reactie komen. Dat lijkt de Kamer ook behoefte aan te hebben. Dat zullen we doen. Uh, ik zou erop willen wijzen, in 2008 hebben we een ernstige systeemcrisis gehad... in de financiële wereld. Het omvallen van Lehman en het daaropvolgende ernstige bankencrisis die ook Europa hard heeft geraakt. Uh, het is mijn stelling dat als wij in die tijd de gulden gehad zouden hebben... met een zeer grote, de zeer grote financiële sector die Nederland rijk is... dat wij uh, met die gulden kapot waren gespeculeerd. Dat had ernstige gevolgen gehad voor onze economie. Dus alleen daarom al is het goed dat wij de euro hebben. Kijk, we, we hebben de euro ingevoerd uit de overtuiging... dat je als exportland Nederland er groot belang bij hebt... om gemeenschappelijk munt te hebben met de landen... met wie we heel veel export hebben. En wij exporteren ongeveer 70% van al onze export binnen Europa... waarvan het grootste deel binnen de eurozone... dat brengt Nederland dus veel vooruitgang, veel welvaart... Um, en ik, nogmaals, kijk alleen naar 2008 en die bankencrisis... wat er gebeurd zou zijn met die gulden als we hem toen gehad hadden... met die grote bankensector. De gulden komt niet terug. Over de gulden wel of niet terug, nee, als het mij ligt niet. Ik ben voor de euro. Maar het heeft ons heel veel economische groei gekost, zegt Wilders. Ik vind het rapport niet overtuigend. Niet overtuigend, dat waren de laatste woorden van uh, Mark Rutte... over dat uh, guldenrapport van de PVV. Ja, terug naar de gulden. Het is ook geen harde eis van Wilders bij de onderhandelingen nu. En toen stapt hij op zijn fiets richting Catshuis. Daar zit hij nu met Verhagen en wil dus met de drie secondanten aan die ronde tafel. En we mm -hmm. weten ook, Peter, dat daar een tafel klaar staat voor minister De Jager van Financiën. Is die inmiddels gesignaleerd? Nee, hem heb ik uh, niet gezien. Maar er is natuurlijk wel voortdurend contact tussen minister De Jager van Financiën... en de zes onderhandelaars in het Catshuis over hoeveel er bezuinigd moet worden. Ja, bijvoorbeeld ook uh, hoeveel het oplevert als je die en die maatregel neemt. Maar daarover horen we niks tijdens die beruchte mediastilte die premier Rutte heeft afgekondigd. Het is uh, nu ook vooral nog uh, aftasten, de agenda strekken... en uh, bepalen wanneer over welk onderwerp gesproken wordt. Blijf luisteren daar aan het hek van het Catshuis naar die mediastilte. Als er nieuws is, voor 7 uur, dan horen we dat van je. Peter Blok, dank je. Straks, jonge autorijders halen sneller hun rijbewijs dan oudere rijders. En is dat een merk op de wegen? Bij de ANWB zit Jolanda van der Velden. Nou ja, we dachten eigenlijk dat het wat, flink wat minder druk zou zijn... vanwege de lerarenstaking. Veel ouders moesten vandaag een dagje vrij nemen om de kinderen op te vangen. Maar het is toch eigenlijk een ja, beetje normale avondspits. Wel een paar bijzonderheden. Het grootste probleem zit eigenlijk vanavond op de A50 van Arnhem naar Os. Daar staat tussen knooppunt grijs het een hetere 9 kilometer. Eerder vanmiddag reden daar twee vrachtwagens tegen elkaar... Bij Heter is nog steeds de reis ook dicht. Volgens Rijkswaterstaat gaat dat tot half zes zeker duren. Uh, omleidingsadvies uh, voor verkeer richting Nijmegen-Den Bosch... vanaf knooppunt Grijshoord omrijden over Arnhem. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. 17-jarigen slagen sneller voor hun rijexamen dan oudere rijexamenkandidaten. Sam van Bekem uit Barendrecht is de duizendste 17-jarige die examen doet. Karin Alberts staat tijdens het examen naast zijn ouders. Twee toch iets wat gespannen mensen, mag ik het zo omschrijven? Nou, mijn man niet, want die lijkt op mijn zoon die nu af moet rijden. En die zijn allebei heel relaxed. Maar ik ben wel een beetje zenuwachtig. Wat is de eerste keer dat hij afrijdt? Ja, en hij zou nu toch maar zakken. Dat lijkt me toch wel. Als duizendste kandidaat? Ja, dat lijkt me niet zo fijn. Sam wilde al vroeg leren autorijden, want hij kon niet wachten tot hij 18 was. Dat klopt. 17. <laughs> Toen hij 17 is geworden, is hij begonnen met lessen. Dat is 11 januari. En van waar dat fanatisme? Uh, hij heeft dat altijd al gehad als klein jongetje. Want hij wilde al uh, als uh, zesjarig jongetje eigenlijk weten hoe schakelen werkte. En dat deed hij dan ook. En, uh, dus hij heeft altijd al uh, interesse gehad daarin. En hoorde natuurlijk van die regeling dat dat uh, erin kwam. En toen heeft hij paar maar even heel lief aangekeken en gezegd... kunnen jullie lappen? Uh, hij heeft het zelf uh, geregeld. En zijn opa, die overleden is, anderhalf jaar geleden... Die had geld voor alle kleinkinderen gereserveerd. En daar is het van betaald. Kijk. Dus dat is extra leuk wel natuurlijk. Nou, daar komt-ie hoor. Ja, ja, ja. Ja? Hij lacht breed. Nou, dat is een goed leuk. teken. Ja. Het ging goed voor je gevoel? Ja, het ging hartstikke goed. hoor. Geen ingrepen, dus... Uh... Ja, hopelijk ben ik geslaagd. We zullen zien. Hey, gefeliciteerd, je bent geslaagd. Dank je wel. Jij hebt echt een super moment gehad hè, in de rit. Echt, dat je zo snel reageerde. Ja, vond ik heel knap. Jouw klasgenoten, wat vinden die ervan? Want jij bent denk ik de eerste, of niet? Ja, een uh, vriend van mij die rijdt uh, vrijdag af. In, uh... Dus, uh, ja, maar die zijn allemaal nog, de rest is allemaal nog 16, dus uh, die mogen nog niet beginnen. Maar die vinden het wel allemaal gaaf. En zitten ze al te bedelen? Mogen straks een uh, eindje op de achterbank? Ja, maar ja, dat mag helaas niet. Dus, uh... nee, want je mag alleen met een begeleider rijden, nee. ja. niet met mensen, met passagiers. Nee, ik kan ze niet zochtens uh, komen ophalen bij school. Het duizendste rijexamen 2 to drive is vandaag in Barendrecht afgenomen. Susie Zijderveld, algemeen directeur van het CBR en geslaagd. Ja. Was dat van tevoren afgesproken? Nee, natuurlijk niet. Nee, het was voor ons natuurlijk ook heel spannend... of hij wel of niet zou slagen. En gelukkig is hij geslaagd. Hij heeft het hartstikke goed gedaan. Want hoe zit dat met 17-jarigen? als je naar de cijfers kijkt? Nou, wat wij hebben gezien is dat 17-jarigen over het algemeen beter scoren... dan de normale kandidaten, de 18-jarigen. En hoe komt dat? Heeft u daar enig idee van? Nou, we hebben dat natuurlijk niet wetenschappelijk onderzocht. Maar wat wij denken is dat dat te maken heeft met de motivatie van deze leerlingen. Die zijn toch heel erg gemotiveerd om dit examen te gaan doen. En ik denk ook wel de ondersteuning van hun ouders. Want hè, als je begeleid gaat rijden, hè, dan heb je een coach nodig... die tot je 18e levensjaar met jou mee rijdt. En vaak zijn dat de ouders en die ja, stimuleren dat dan ook heel erg. Dat is onze verklaring tot dusver. Waarom is men ooit begonnen met deze proef? Waarom is het belangrijk dat 17-jarigen ook een rijexamen kunnen halen? Nou, wat heel belangrijk is, is dat wij hebben gezien uit Duitsland... Hè, dat als een tijdje jongeren onder begeleiding rijden dat dat scheelt in de aantal verkeersongevallen en overtredingen. En in Duitsland hebben we gezien dat dat werkt. Daar heb je 30% minder ongevallen en 20% minder verkeersovertredingen. Het was puur door die maanden dat je pa of ma of ja, wie dan ook naast ja, je zit? Ja, ja toch dat uh, die periode van begeleid rijden. En in, uh, in een jaar scheelt dat uiteindelijk 16 levens. Zou je dan niet uh, begeleidrijden voor alle examenkandidaten moeten instellen... die wat jonger zijn en misschien wat overmoediger? Nee, ik denk dat het heel goed is zoals het nu is ingericht. Hè, dat uh, deze proef uh, heel goed, uh, goed uitpakt. He, te zeggen van, nou, tot 18 jaar onder begeleiding. En daarna kunnen mensen zelfstandig de weg op. Het rijexamen voor jongeren. Jongeren van 17 jaar. Oeh, dan nou, maar hopen dat mijn zoon van bijna 15 niet heeft geluisterd naar dit item. Gerrit Iemstra, met een aankondiging van wat misschien een koude nacht gaat worden... Ja, we zitten sowieso in een periode waarbij het wat kouder is. Uh, dat is uh, vandaag eigenlijk ook al te merken, want het, het was niet echt warm uh, vandaag. Uh, maar afgelopen nacht was vrij koud. Ook de komende nacht is koud met uh, slechts twee graden boven nul ongeveer. En daarbij komt ook dat de wind wat gaat aanwakken. Dat is uh, tegen de ochtend al, uh, al, al behoorlijk voelbaar. Wat, en dan, wat, ja. Ja, wat voelen we dan morgenochtend? Nou, morgenochtend dat noemen ze we ook wel waterkoud. Uh, dat is heel karakteristiek. Uh, morgenmiddag gaat het regenen. En voordat zo'n regengebied er dan aankomt... dan komt het heel vaak voor dat de wind flink aanwakkert. En dat zullen we morgenochtend gaan merken. En als je dan ook nog zo'n koude nacht... Uh, als je die eerst hebt gehad... Ja, dan, dan is het echt koud morgenochtend... met de combinatie van wind en lage temperatuur. Ja, en, en blijft het dan lang regenen? Nou, dat valt wel op zich wel mee. Morgenmiddag dan uh, trekt dat regengebied over het land. Van west naar oost. Hè. Dus rond het middaguur begint het dan in het westen. En dan uh, een uur of drie bereikt het ook het oosten van het land. Dat trekt op zich vrij snel voorbij. Maar daarna komen er buien. En die zullen dan in de nacht wat gaan ontstaan. En ook donderdag hebben we nog met buien te maken. Tussendoor ook best wel opklaringen. Dat we de zon af en toe even te zien krijgen. Ehm... Um, maar goed, heel langdurig gaat het dus niet regenen. Nee, want het weekend, ja, het is nog ver weg natuurlijk... maar ja. ziet het er dan uit dat we een klein beetje voorjaarsgevoel krijgen? Ja, maar niet meer dan dat. Uh, hè, we moeten oppassen om niet al te enthousiast te worden... bij elke zonnestraal die we in de weerkaarten zien aankomen. Maar uh, na donderdag wordt het wel droger. Hè, dan wordt het droog weer. En ook in het weekend komt de temperatuur weer eens boven de 10 graden uit, denk ik. Maar het is wel zo dat de kans op bewolking nog wel steeds erg groot blijft. Dus Echt voorjaarsweer, dat zit er voorlopig nog, nog niet in. Even wachten. Nee. Gerrit, dankjewel. Gerrit Himmstra. Zo'n 50.000 leraren protesteerden in de arena... tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Ze kwamen uit alle delen van het land naar Amsterdam. Doel, weg met die bezuiniging van 300 miljoen euro. Trudier van Rijswijk was vanmiddag bij de staking. En de vraag die ik stel... Amsterdam Arena, zijn wij klaar om te staken? Laat je horen! Bezuiniging... Moed van tafel. De manifestatie wordt afgesloten met een uh, strijdlied. Ik ben bang dat u het niet kunt verstaan, dus ik zal de tekst even voorlezen. Dat is strijden, dat is waken, dat is fluiten, dat is staken. Yes. Hele mooie dag. Meer dan 50.000 mensen. Allemaal voor de beste kwaliteit voor alle kinderen voor het onderwijs. Super. Dat maar vooral heel zinvol, hoop ik. Ja, is dat zo? Ja, ik denk dat het heel hard nodig is om uh, uh, aandacht te vragen voor de toch nijpende manier waarop er met onderwijsgeld wordt omgegaan. Het wordt steeds minder en ja, dan kan je de zorg voor kinderen niet meer waarmaken. En dat is wel heel essentieel, denk ik. Ik sta hier tussen een stel mensen in een rolstoel die ook gesproken hebben. Voor jullie is het heel belangrijk, hè, dat speciale onderwijs. We hebben gewoon zorg nodig en meer tijd en misschien ook aangepaste, bijvoorbeeld stoelen of tafels. En dat zijn mogelijkheden die gewoon gaan verdwijnen en dat mag gewoon niet. Zo, en langzamerhand verlaat iedereen de arena. Meneer Roch van CNV, achteraf gezien, blij? Ja, dit is een signaal wat we de politiek hebben laten voelen en dit moet opgepakt worden. U bent een beetje hees. Ik ben hees omdat, ja, overmand door de emotie zou ik bijna willen zeggen. Het was echt een geweldige sfeer en een geweldige opkomst. Zoveel mensen met hart voor onderwijs... die graag hun vak op een goede manier willen blijven uitoefenen. Daar doen we het allemaal voor. Ja, dat hoor ik vaker. Maar um, tot nog toe wordt er niet geluisterd. Tot nu toe heeft de minister niet geluisterd. Dat klopt. Er is een wetgeving. Daar gaat de Kamer nu over spreken. Vanaf vandaag en morgen en overmorgen... We hebben alternatieven. Er zijn 50.000 mensen die de moeite hebben genomen om hier heel duidelijk te laten horen. Wij kunnen geen goed onderwijs geven als deze stelselwijziging gepaard gaat met ons. Ook zo'n enorm grote bezuiniging. Daar moeten we dus echt vanaf. En er zijn alternatieven. De Tweede Kamer kan die veranderen. Maar laten we nou even, daar hou ik namelijk van, doen denken. En ze luisteren niet. Wat is dan de volgende stap die u gaan maken? De Tweede Kamer is nu aan zet voor deze wetgeving. Kan moties indienen, kan ook veranderingen in die bezuiniging aanbrengen. Doet de Tweede Kamer dat niet, dan gaan we in ieder geval weer richting de Eerste Kamer een duidelijk geluid uh, laten horen. Want het veld weet dat deze stelselwijziging niet samen kan gaan met een bezuiniging. En we hebben hard voor onderwijs, dus de bezuiniging zal echt van tafel moeten. Ik zag dat een heleboel van jullie met de bus zijn gekomen. Ik heb zo donkerbruin vermoeden dat de busmaatschappijen in de Nederland de komende tijd goede zaken gaan doen. Uh, dat ziet er wel naar uit. We hebben in ieder geval alle bussen die beschikbaar waren in heel Nederland weten te huren. Dus uh, dat is gebeurd. En ik hoop van harte dat het niet nodig zal zijn om dat nog een keer te doen. El! De Arena minister van Bijsterveld van Onderwijs was niet welkom in Amsterdam. Ze was in Den Haag, waar de Tweede Kamer met haar debatteert vandaag en morgen over die voorgenomen bezuinigingen. hoor haar, haar reactie op de staking vandaag na het nieuws van vijf uur. Tot zo! Vanavond BNN Today. Ja, gewoon het allemaal lekker niet zo serieus nemen. Gewoon lekker go with the flow en we zien het wel. Vanavond om half negen op Radio 1. We werden allemaal de metro ingeduwd. Ik stond inderdaad naast een jongen met wie ik aan het praten ben. Uh, en die kreeg een klap in zijn gezicht. Die werd op de grond gesmeten. Zijn telefoon werd stuk getrapt. Luister en kijk mee op Radio 1.nl. Het gaat op dit moment volk ruil aan toe. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.